De, een oude versie van je, de, de remix van Andrea van der Lies. En zo kwam ook het eind aan het eerste gedeelte van de Nightwark. Zo meteen vanaf 12 uur nu minder binnen onze eigen resident DJ Mauzo. Een uur lang live in de mix hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Vet. Maar even muziek de laatste plaats van Ferry Korsten. Met We Be Long. We zeggen tot aan de andere kant van 12 most back-to-back beats. Nightwalk.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 vvda leider Bos wil af van zwaar werk, waardoor werknemers al ver voor hun pensioen opgebrand zijn. Hij wil werkgevers verplichten het werk zo te organiseren dat meer werknemers hun pensioen halen. Bos zei dat op een partijbijeenkomst in Venlo. Minder zwaar werk betekent volgens Bos ook dat werknemers makkelijker een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd accepteren. In Berlijn zijn twaalf mensen zwaar vergiftigd tijdens een therapie. Een van hen is overleden, twee anderen liggen in coma. De overige slachtoffers liggen ook in het ziekenhuis. De politie heeft een 50-jarige arts aangehouden. De vergiftigde slachtoffers waren voor een therapiesessie in de praktijk van de arts in Berlijn. Het is nog niet duidelijk waarmee de slachtoffers zijn vergiftigd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat de rechter een overeenkomst blokkeert die Google het recht geeft miljoenen boeken online te publiceren. In de overeenkomst staat dat auteurs een vergoeding krijgen als het boek online gelezen wordt, maar dan moeten schrijvers zich wel binnen vijf jaar bij Google registreren. Volgens justitie schendt de overeenkomst mogelijk verschillende copyrightwetten. Veel moslims vieren morgen het suikerfeest, het einde van de islamitische vaste maand Ramadan. Het suikerfeest begint officieel zodra de nieuwe maan is gezien of uiterlijk 30 dagen na het begin van de Ramadan. Sommige moslims wachten tot ze de nieuwe maan met het blote oog hebben gezien. Anderen, zoals de meeste Turken, gaan uit van astronomische berekeningen. Voor hen stond daarom al langer vast dat het suikerfeest morgen begint. Het Nederlandse Davis Cup team heeft in de wedstrijd tegen Frankrijk het dubbelspel verloren. Timo de Bakker en Igor Seisling gingen in Maastricht in vier sets ten onder... tegen de Franse tennissen Songa en Lodra. Frankrijk leidt nu met 2-1. Morgen worden nog twee enkelpartijen gespeeld. In de eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld. AZ NEC 0-1, Vitesse RKC 3-1, Roda JC NAC 2-0 en Heracles Sparta 1-1. Het weer, vannacht mistig en het koelt af tot 12 graden. Morgen lost de mist langzaam op, daarna geregeld zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Number one for the beat. It's DJ Malzo in the mix. On Dance FM en ZFM. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. We zijn we in het tweede gedeelte van de night. En dat betekent nog een uur lang het beste van Dance in de mix. Met niemand minder dan onze eigen wrestler. DJ Mouzo, hij wil een lekker setje after summer in, uh, in klaarstaan, moet ik zeggen. Ik wil eigenlijk nou zeggen, hè, heeft hij allemaal meegenomen. Nou, het setje gaat hij draaien. Je hoort het op de achtergrond. Als opening uh, DLNS. Featuring uh, Jocelyn Brown. Een oudje, maar wel een lekkere the Somebody Else's Guy 2009 remix. En ook onderweg Soul Dynamic featuring Suzu Bobin met 99,5. and a half. Dat nu hier op CFM Zandvoort en Dance for FM. DJ Mouzo in de mix op de radio. Global Housewives with DJ Now. Mogen we mogen een klein beetje zeggen dat het einde van de zomer toch echt helemaal nabij is. Na nou, dit weekend zijn eigenlijk alle grote leuke feestjes allemaal weg. Voorbij, dan moeten we weer een jaar wachten. Volgens de kalender duurt het nog een maandje. Maar de weersomstandigheden worden toch echt langzaam een beetje kouder. Met momenten dat je een jas aan moet trekken. CWM Zandvoort, DJ Mouse. tot een 1 uur hier op de radio. The Nightwalk, The Global House Vibes met DJ voor Worden muziek van de Soul Dynamic Future in Suzy Bobine. Met 99 en daarvoor... D.O.N.S. S, Justin Brown en Somebody Else's Guy in een nieuw jasje gestoken, de 2009 versie. En de volgende baan is van Tom Button en The Three Dance. En ook nog onderweg uh, Honor en en Raw Sweet. Dat hier op CFM Zandvoort. En Dance voor de VM DJ Mausel, tot alleen nu hier op de radio. you voor de duinen en het centrum van Zand voor de nacht van ZFM. Het tweede uur van de Nijmeegse oftewel terwijl de Global House vibes nu met DJ Mouse al tot aan één uur worden muziek van uh, even spieken Tom Barron met de Freedance. Dance. achteraan, oener en Cooju met de Rock Sweet. En de volgende plaats van Jennifer Perryman met Wake Up de Real Gum Vocal Mix. En voor de rest nog onder andere zometeen de Soundblance met Billy G. Michael Jackson herlegde in diverse remixen. En ook die plaat zometeen. Billy G. De plaat van Michael Jackson kwam weer helemaal terug. DJ zo tot een 1 uur hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk Goed Dance voor de Van. to hear the beat morning, morning. Terug komt rijden, dan zou je weer helemaal van aan het begin van de zomer. Terrasje. Temperaturen van boven de 30 graden. Fantastisch. CFM Zandvoort, woordenmuziek van uh, Jennifer Perryman. It's wake Up the Ralph Gum Vocal Mix. achteraan de soundbrands. met uh, die heerlijke plaat van Michael Jackson.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 Global House Mix 2020. The exclusive Nightwalk mix on C.F.M. It's been seven.